We hebben net geprobeerd Jaap koper te pakken te krijgen, maar die was er niet. Maar hij is nu al ja. live in de studio om te verhalen over zijn programma. Ja, het is kort. Maar uh, kijk, het was vandaag ging ik horeca een beetje van het slot af. Dus dan uh, is het om negen uur uh, weer met een paar mannen koffie drinken. Ja, dan heb ik mijn telefoon uitstaan. Tenminste, zacht staan, dan hoor ik het niet. Dus, uh, dus dan uh, wordt het heel gezellig. En dan uh, ben je inmiddels al vergeten dat je hier moet aanschuiven. Ja. Maar goed, uh, jij wilde natuurlijk weten wat we morgenavond doen. Nou, 3 ja. uh, voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Dat doen we meestal uh, de laatste uh, donderdag van de maand. Dus dat is morgen dan uh, de laatste donderdag. Uh, we gaan het hebben over, in ieder geval... Uh, nou, de poppodia mogen weer wat doen. Dus we praten met Jill Moss van P60. Daar praten we over, want... Wat gaan ze nou allemaal doen? Uh, we hebben zelf ook natuurlijk nog het uh, nodige wat we gaan draaien. Een nieuwe single van Rowan uit mijn hoofd. En we gaan praten met Mountaineer. Uh, Marcel Huls. Die heeft vorige week een nieuw album uitgebracht. Dus dat gaan we morgen allemaal behandelen in Alternative FM. Waar, waar is P60? P60 is een popzaal in Amstelveen. Ja, dat weet ik. Van, daar ben ik toezichthouder van geweest. Ben je, dat, uh, ben je dat geweest? Nou, dat ja, wist ja. ik helemaal niet. Ja, is, nee, maar het is vergelijkbaar al... met het patronaat eigenlijk. Ja, ja, een groot geheim is dat. Nee, goed, ik ben er een jaar drie, vier toezichthouder geweest. Maar goed, een mooi podium is het trouwens, P60. Ja, ik heb, uh, alleen online heb ik uh, ooit nog iets uh, gezien. Uh, dat was... In 2020, toen uh, moesten ze dat allemaal noodgedwongen online doen. Heeft Jacob die Edward daar uh, wat gedaan? En inderdaad, dat, uh, dat is een mooie, mooie zaal. Dus uh, ik kan niet anders zeggen. Ja, nee, een mooie groep ook in mijn tijd. Ja. Kajak heb ik er onder andere gezien, Pim. Goedemorgen, Zandvoort, op zaterdag. Ja, uh, ja. dankjewel, Pim. Uh, van de ben die zat bij de dokter. Dus ik kan even vertellen wat we zaterdag gaan doen in Goedemorgen, Zandvoort.